De vrienden van Ruikoort Klassiek, we willen er twee hitgolven opzetten en dus komen zomers. Maar hey, het is weer de eerste zondag van de maand. Wat fijn dat jullie er zijn voor ja, weer, weer iets, iets heel anders. Uh, we duiken deze zondag de oudere muziek En hier op het podium staan we het ensemble van uh, met in volgorde. Maximiliano en Balas. En, ja, en als uh, dartele rinnetjes door het veld huppelend, gaan zij van jullie een aantal liedjes zingen, af en toe ook vertellen waar het over gaat. En om je een half uur nadenktijd te besparen, het instrument volledig rechts, dat is een theorbe. Dus uh, een soort een soort, uh, een soort gitaar, maar dan uh, langer en ouder. En achteraf natuurlijk gaan praten. Het is ongeveer een half uurtje muziek, dan pauze, dan nog een half uurtje. Als je, je kunt prima iets bij de bar gaan halen, alsjeblieft zelfs, maar eh, geen cappuccino, want dat maakt verschrikkelijk veel. Oh, ja. uh, verder, echt fijn dat hier is, die dingen zijn. Ik geef ze nog even een in naar praktijk. Ensemble van derde. ...gezongen door het concerto delle donne. dat waren drie vrouwen aan het hof van Ferrara, uh, die uh, meegenomen waren door uh, de, de nieuwe vrouw van de graaf van Ferrara. Uh, uh, zij was zo dol in muziek dat ze, <laughs> dat ze uh, haar eigen zangeressen meenam uh, en dat werd een enorm succes in Ferrara en ook door heel Italië. Zij waren een soort van de 3 van... 17e-eeuws Italië uh, en daarmee is er eigenlijk een soort uh, uh, uh, een vorm ontstaan waar wij uh, componisten speciaal componeren voor drie vrouwen stemmen. Normaal zijn we met drie zandertjes, maar vandaag uh, zijn we er twee uh, en we zingen uh, ook de muziek uit die periode uh, 17e-eeuw. Uh, ik ga nu voor u zingen een stuk van Tampino Merunda. Uh, dat is niet zo heel vrolijk, het is een, uh, een uh, slaapliedje. Uh, en uh, dit is eigenlijk Maria die haar baby Jezus wiegt, en die eigenlijk al een idee heeft van uh, alle ellende die hem te wachten staat. Okay. Er moeten gaan ook heel veel liedjes over de liefde as ever. Uh, het volgende lied uh, is ook van Dafinio Mirula, van wie ik uh, in het begin uh, dat slaapliedje heb gezongen. Uh, dit uh, lied is toch wel echt een liefdeslied uh, uh, te noemen uh, uh, iedereen die denkt dat ik mijn geliefde in de steek laat, nou, die, moet, uh, die kan praten, maar die geloof ik nooit van te. Want die ik met mijn liefde is sterker dan de dood. Uh, we eindigen deze fijne uh, na zomermiddag uh, met uh, de pasta della de la Vita, wat zoveel betekent als um, we gaan allemaal dood, dus uh, geniet voor <lacht> In de tussentijd moeten we vooral genieten met eten, met uh, drinken, met dansen en met liefhebben natuurlijk.